Op de conceptkandidatenlijst van het CDA voor de komende Tweede Kamerverkiezingen staan veel nieuwkomers. Bij de eerste 15 mensen op de lijst staan er nu acht die niet in de kamer zitten. Opvallend afwezig is Ad Koppian, die had zelf gezegd door te willen in het parlement. Van nieuwkomer Mona Keizer, wethouder in Purmerend, werd gisteravond bekend dat ze op plaats twee zou staan achter lijsttrekker Siband van Haarsma Buma.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 Douwe Egbert staat vanaf vandaag genoteerd op de Amsterdamse beurs. Er kan nog niet echt worden gehandeld in het aandeel van wat officieel heet DE Master Blenders 1753. De echte notering volgt op 9 juli, als het bedrijf definitief is afgesplitst van het Amerikaanse moederbedrijf Sarah Lee. Een openingskoers is nog niet bekendgemaakt.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 Het weer, veel bewolking en enkele buien, met in het zuidoosten kans op onweer. Middagtemperatuur tussen 14 en 19 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is toch niet heel erg druk in de randstad. Veel dagelijks files, weinig bijzonderheden. Files langer dan 3 kilometer op de A8 Zaandam richting Amsterdam. Bij Volken op het Koenplein 3 kilometer. 9 kilometer op de A9 ook Amsterdam- Amstelveen, tussen Beverwijk en Knoop het Raasdorp. De A10, Ring Amsterdam-West richting Zaanstad. Tussen knooppunt de Nieuwe Meer en Slotermeer, 4 kilometer. Op de A13 staat 3 kilometer tussen knooppunt Ipenburg en Delft. Richting Rotterdam. A15, Nijmegen richting Gorkum. Voor Tiel west 3. A15, Gorkum richting Europoort. Tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Sjaloos, 5 kilometer. 4 kilometer op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam-Centrum. Op de A27, Breda richting Utrecht. Staat tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, ook 4 kilometer. Dan de A28. Utrecht richting Amersfoort, 3 kilometer tussen Knoopend Rijnsweert en Afrit en Dolder. 6 kilometer op de A28 Zwolle Amersfoort, tussen Amersfoort Vathorst en Amersfoort. Op de A29, Bergen op Zomer richting Rotterdam, staat tussen Afrit Oud-Beijerland en Knoopend van Plein 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Reden voor de, voor de burgemeester van uh, Van der Laan om het stavenbod op te heffen. Ik vind het zo belachelijk. Dat je gewoon niet staand een biertje mag gaan drinken. Niks lekkerder dan staand bier. Ja, drinken. precies. Een dag gewerkt. Als je dan op een, bureau, op een uh, kantoor zit ook. Heb je hele dag gezeten. Kan je eigenlijk staan? Man, mag het vind. niet. Tjong. Er komt toch ook een snelheidslot. Of toch geen snelheidslot. Voor de notaire hardrijders. Het snelheidslot grijpt in als je het gaspedaal te diep indrukt. Naar uitproeven blijkt uh, dat er gemakkelijk mee te sjoemelen is. Bovendien blijkt het hard is weer even hard gaan rijden zodra het snelheidsslot weer uit hun auto is gehaald. En daarom ziet de minister ervan af. En Tovig uh, Dibi heeft de, de strijd om Alijns trekkerschap zwaar verloren. Maar hij wil zeker terugkeren in de Tweede Kamer op plek 2.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 onze experts de code door hackers eenvoudig te kraken. Een Noorse ICT-specialist ontdekte de lijst twee dagen geleden op een Russische site waar bestanden worden uitgewisseld. LinkedIn telt wereldwijd 161 miljoen gebruikers. Ik gebruik het niet. Jij nee, wel? Laat nee. nou, het is echt een beetje jezelf uh, promoten als je op werk bijvoorbeeld zoekt. Je kan uh, je cv er bijvoorbeeld opzetten. Aha. Nou, dat ga ik maar niet doen.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 Werkgelegenheid wordt dan weer groter, weet je wel. Dat weet ik niet. Maar je hebt ook um, als werknemer, heb je dan weer minder rechten. Dus stel, je, ja. kan, je kan wel heel makkelijk worden ontslagen, dan al doe je iets kleins. Stel, um, als werkgever mag je iemand niet. Ja. Ook al doet hij zijn werk goed. Het gebeurt heel veel, hè. Ja, ja. was later ook een bericht dat uh, heel veel werd gepest op de werk. Dan kan je zo makkelijk worden ontslagen. Ja. Ik vind het, uh, aan de ene kant, ja...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 Op de Alp de West is een recordbedrag van 28,5 miljoen euro bij elkaar gefietst voor kankeronderzoek. Duizenden mensen gingen zes keer de legendarische Wielenberg op. De organisatie van de Alp de West. Um, Alp du 6 moet ik eigenlijk zeggen, verwachten uiteindelijk 30 miljoen te halen. Mooi initiatief natuurlijk. Er zijn heel veel Nederlanders meegedaan, hè, bekende. Ja, ja, ja klopt. Heel veel bekende Nederlanders. trekken trekt natuurlijk Marco weer meeste aandacht.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 Hij heeft een straf gekregen natuurlijk voor de moord op Stephanie Flores. Dat is ook maar afwachten natuurlijk, want uh, in Peru willen het nodig hebben. Nee, hij zit nu vast in Peru. Oh ja, maar dan in uh, Peru ook nog. Ik denk Amerika dan. Ja. Nou ja, we zien het wel. Misschien uh, komt hij al voor vroeg vrij. Hè? Ik weet niet hoe het zit in Peru. Of je nee. dat... Ik denk dat in ieder geval dat geen prikjes is om daar... Uh... Het is geval anders dan Nederland. ...om daar in de te zitten. En we hebben vandaag een jager. Wat een heerlijke liedjes heeft gemaakt. Vandaag feliciteren wij Maxi Priest.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 I think you knew what I want I be. just Stealing wanna cool. Like a weed on fire Walking on tightrope for love The fatal attraction is where I'm at There's no escape me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 <laughs> <laughs> and my heart hit a problem in the early hours So I stopped it dead for a beat or two <laughs> <laughs> But I caught some cord and I shouldn't have done it And it won't forgive me after oh, all yeah. van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 And I'll always be proud to be your brother So may this be Het is een prachtig liedje, Raccoon op ZFM Please don't give up the fight Zondag in Kennemerland Je blijft op de hoogte Je blijft op de hoogte En het is even tijd om wat regio door te nemen Wat er dus in Zandvoort en omgeving gebeurt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 Wordt gedraaid. Alle strandtenten langs het Zandvoortse en Bloemendaalse strand Dingen mee naar de titel Aan het eind van de maand wordt de allerleukste strandtent Volgens de lezer van het Haarlemse in de krant bekendgemaakt het tennis, uh, het tennis team van Zandvoort heeft haar verblijf in de erevisie met tenminste een jaar verlengd De kustbewoners verloren op, op de slotdag met 4-2 bij het Amsterdamse Poppe En konden met die twee punten niet meer door concurrent Park worden ingehaald Poppe ja? Ken, jij, uh, ken jij dat mannetje nog die had de spinazie ja, had? Poppai, heel goed. De, de inkomsten uit het betaald parkeren in Zandvoort... zijn vorig jaar een stuk lager uitgevallen dan de gemeente had gedacht. Uit de jaarrekening van 2011 van de gemeente blijkt dat Zandvoort erop rekende dat ongeveer 1,3 miljoen euro aan parkeergeld binnen te halen. Dit bedrag is 475.000 euro, 475 euro minder geworden. De grote tegenvaller van uh, Sanford is de glo uh, gloednieuwe parkeergarage onder het louis David's Parkeren in de garage blijkt ook minder gewild dan gedacht. Er wordt nog te weinig gebruik gemaakt van deze plek. Het nieuwe betaalsysteem voor het parkeren de badplaats heeft ook niet meegeholpen. Werd eerst standaard een uur gerekend, ongeacht of de parkeerder uh, er een uur stond. Er wordt nu per minuut betaald. Ja, ik vind het ook, ik vind het ook zo belachelijk duur in Sanford. Ja, echt wel. En eerst kon je altijd um, op de kust zwinters gratis parkeren. Ja, dat is nu ook uh, En dat is sinds vorig Jaar ook gewoon betalen en er staat geen gereed, hè? er is genoeg plek. Kijk, in de zomer logisch, want dan kan je gewoon heel veel geld binnenhalen. Ja, maar dan moet je ook niet heel grote de vraag gaan vragen. Als je gewoon een ah. kleine... als je uh, 2 euro per uur vraagt, zo, dan, dan Dat is het een Dat is nu, volgens mij. Uh, kan ook, ja, dan verliezen je er genoeg mee toch? Kijk, zomer staat het sowieso wel vol. Ja, al, al bereken je 5 euro per uur, volgens mij doen ze het nog als ze met de auto staan. Wat alsnog belachelijk, belachelijk is hoor. Maar um, ik vind het zwinters... Ja, we hebben het er wel eens over gehad. Maar dat vind ik alsnog zo uh, vind ik echt belachelijk. Ja. Gelukkig hebben wij een plekje... Uh, sst, sst. We gaan het parkeren. Op het eigen trein. Dan zie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 ...om chance geopend te kunnen houden, afgewezen. Begin volgende week gaan beide partijen... ...wederom met elkaar om de tafel... ...om de ontstaande situatie te bespreken. GFN, Westkust weerbericht. Vandaag meest zonnig, matig tot zwakke uh, wind. Temperatuur in Zandvoort 17 graden. Morgen toenemend bewolk met, een, uh, met in de middag buien. De temperatuur is ook 70 graden. We het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45 en 40. Four faces, one man A brother from the gutter They look me up and down a bit And turn to each other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 Dus dat van Edwin even die zingt, hoor je dat ook een keer. Ja, zo zong die in other words. En het hoogtepuntje was toch wel dat hij um, imitaties ging doen. Nou, daar staat hij natuurlijk, staat hij daar uh, bekend, uh, bekende uh, om bij 538. En hij ging dus ook het imitatie, maar deze Lee Towers. To ook een bril opgedaan. Het zo klonk dat er dus, en hij deed nog een paar, waaronder uh, deze, Rob de Nijs. Wie is hier al bekend met het uh, repertoire Rob de Nijs? Vet van Rob de Nijs, ja, ja. Rob de Nijs. Nee, dat is al echt vent. Niet, gewoon leuk, leuke ja, ja. je, je nog gezien vorige week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 Toer is een einde, misschien gaat hij binnenkort nog wel eens een nieuwe tour opstarten. het zal nog wel even duren. Maar kan je erheen en ben je muziekliefhebber zeker doen? Jonathan Jeremiah, Heart of Stone. and now you've know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 Een helikopter is gemaakt. Dus die, die kat is overleden. Ze hebben hem zeg maar opgezet. Maar in die kat hebben ze een motortje gemaakt. Met een, van die vleugels zo schuin. Ja, waardoor hoor. die kan vliegen een helikoptertje. Dat is een kunstenaar uh, Bart Jansen gebruikte zijn eigen kat. Die was uh, net overleden. Dierenorganisaties vonden het maar niks. Maar alle ophef komt de prijs alleen maar ten goede. Het kunstwerk was gisteren te koop voor 12.500 euro. Maar de aandacht drijft de prijs op.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 Ik ook nog lang niet hoor. Terwijl op zich... Het is, het is heel erg gezond. Maar het is wel heel erg lekker. Ja. En uh, op zich komt het nu ook wel goed uit. Want de eerste lading. Hollandse Nieuwe. ...is de afgelopen week gelost in de haven van Scheveningen. Twee schepen brachten de 20.000 vaatjes... ...met daarin 100.000 kilo maatjesharing uit Denemarken aan bal. En volgens de kenner is de vis dit jaar weer lekker vet en smeuig. En het eerste Hollandse nieuwe, het eerste vaatje, is geveild... ...en is voor een koorbedrag van 95.000 euro verkocht. Zo, een mooi bedrag hij in een visie moet ik zeggen. Zo heb ik even een harentje aan. Uh, lekker harentje. Lekker harentje. Hey, zo meteen zometeen um, een liedje waar wij stiekem een beetje fan van zijn. Ik zeg het niet al te hard op. Ik heb het over Georgina Verbaan. <laughs> you na, na, na, na, na, na, Eigenlijk durf ik het niet te zeggen.